Het weer vanavond vooral in de zuidelijke helft van het land nog buien. Vannacht verdwijnen die grotendeels. Morgen zonnige periode, later ook weer kans op een enkele bui. En het wordt dan 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhit.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 Het publiek van Ananda het ook heel mooi gevonden. Hè. Het was ja. zeker een zeer inspirerende av uh, avond, kan ik zelf wel zeggen. Dankjewel. Ook als ja. zijn gast geweest. Wow, ja, ja. Jij hebt dat het, uh, mooi. Jij hebt het georganiseerd, hè? Ik heb het georganiseerd. Ja.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 Ja. ja, eigenlijk gewoon een dankjewel naar de klanten toe. Zeg maar. Ja, zeker. Nou, kostte nog moeite gespaard. Ja. En prima georganiseerd. Nou, dankjewel. Op naar de volgende ja, ja, ja. uh, oké okay. En de volgende keer de kerk wat langer open mogen houden, hopen we dan Herman. Ja, ik, ik heb dus een kerk vol gekregen. Ja, we hebben geval vol, ja, vol gekregen. Ja, ja, ja. ja, dat we ja, Dus uh, niet, stap 1 is goed gelukt. Oké, okay, dat zover. Dankjewel. Nou, we gaan nu uh, naar de eerste muziek. Haarlemse duo To Be. Uh, met Je Raakt Me.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 Een um, uh, tijdschrift voor coaching, Nederlands tijdschrift voor coaching opgezet. Daar ben ik twee jaar hoofdredacteur van geweest. Dat uh, ja, ja, bestaat nog steeds uh, ja. in volle glorie. Ja, dat krijg ik Nog steeds elke keer ja. Ja, het huis. Klopt, ja, ja. Nou, dat, uh, en het was gewoon heel erg leuk om daar aan de wieg te staan. Van, uh, om dat te ontdekken. En eigenlijk deden we maar wat. En volgens mij doen we nog steeds wat. En zijn er allerlei hele gewichtige organisaties ontstaan die iedereen.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 en ik wist, ik kom hier nooit meer terug. Want beter een oorlog dan gebapende vrij. Beter op zoek gaan dan altijd gewacht. En beter gevallen dan nooit gesprongen.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 de parikade staan. Want beter een oorlog dan gewapende vrede. Beter op zoek gaan dan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 ja neutraliseren, loslaten en dan is het bij EFT weer meer omdat je met de meridianen werkt energetisch, het de ontlading ervan toch, en met EMDR weer meer middels uh, hersenverbindingen. hersenverbindingen, herinneringen en daar ja. iets nieuws van in de plaats zetten ja. ja, dus uh, maar goed, dat zijn uh, ja, is dat coachen? nou, het zit er ergens tussen therapie, de, het is, misschien het is een zij, uh, zij ja, therapie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 Spreekbaar als glas Ik twijfel aan mezelf Iets is wat het lijkt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 uh, dat ergens in de energie het al vast ligt. Ja, ik hoor me zweveren gewoon. Ja, ja, maar, dat is maar dat, uh, het is zo complex. Ja, het is zo complex. Het valt een fysica, dat is een mooie Ja, vont. En we hebben nog twee minuten. Dus ik wil heel even nog het laatste zin over spiritualiteit. En dan wil ik even naar jou toe. Kun je er, probeer nog één zin erover aan te wijden, wat spiritualiteit is met betrekking tot de dimensies coachen?